Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In een wolkenkrabber van bijna 50 verdiepingen in de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de hele toren van 190 meter in brand staat. De Abco-toren in het emiraat Sharjah staat in een gebied met veel andere woontorens en kantoren... niet ver van Dubai International Airport. Verschillende media melden dat de bewoners van het gebouw en omliggende gebouwen zijn geëvacueerd... Er zouden negen lichtgewonden zijn. De brandweer zet onder meer drones in om het vuur te bestrijden. Verhuursite Airbnb ontslaat een kwart van het personeel. Vooral in de Verenigde Staten verdwijnen banen. Doordat er veel minder wordt gereisd... worden er ook veel minder appartementen, huizen en kamers via Airbnb geboekt. Het Amerikaanse bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar... minder dan de helft zal zijn van vorig jaar. Volgende week mogen kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten waarschijnlijk weer open. Dat zou in een plan staan van het kabinet voor versoepeling van de coronamaatregelen. Deskundigen noemen de versoepeling voor contactberoepen een aanvaardbaar risico. En verder maakt het kabinet morgenavond waarschijnlijk bekend dat de middelbare scholen op 1 juni weer open gaan. Net als terrassen en strandtenten. Maar de anderhalve, maatregel, anderhalve meter maatregel blijft gehandhaafd. En Bloedbank Sanguine gaat 1 miljoen bloedtests inzetten... voor onderzoek naar immuniteit tegen het coronavirus. Het gaat om bloedtesten die de aanwezigheid van verschillende types antistoffen aantonen. De extra testen zijn een aanvulling op het onderzoek van Sanguine... naar groepsimmuniteit in Nederland. Het weer, vannacht helder. In het binnenland koelt het sterk af en kan het lokaal licht gaan vriezen. De komende dag opnieuw veel zon. Dan stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden...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 ...terug bij Peaceful Radio Show 1384. Dat had ik geloof ik in het vorige uur nog niet gezegd. Ja, zover zijn we al. En het laatste uurtje, het tweede uurtje... ...van uh, muziek hier op ZFM. En we beginnen met Blue is Nine. Dat is een, uh, ja, een andere naam voor... Uh, ...tenminste Gary Mulford. Die heeft zich uh, dat uh, blijkbaar eigen gemaakt. A Pull of Appears, zo heet dit album. Zijn is week in première gegaan... ...in, dit, uh, in deze radioshow... Dan natuurlijk de nodige andere werkjes, zoals onze Japanse artiesten deze week voor het laatst. Met even kijken, Juni to Uno, Toward Home of Eternity. We gaan terug in de tijd met Veit Angelina, een hele jonge artiesten. Ik weet eigenlijk niet hoe oud ze is, maar volgens mij is ze nog geen twintig. Uh, reaching 12, uh, Zo heet dit album. En het is, ze heeft het vanuit een. Uh, dat las ik op haar website. Ik uh, uh, geloof vanuit een depressie geschreven. Ja, het is een, dus een. Muziek kan buitengewoon helend werken. Forever Dreams. Dat is een. Uh, van Stuart Michael. Nou, het is een verzamelalbum uh, van het uh, GAP Music. Album uit Engeland. En dat is een lekkere muziek om bij weg te dromen. Zoals het eigenlijk al zegt. Forever dreams. Nou dromen doe je straks natuurlijk. Na het klokje van 12 uur. Als dit programma is afgelopen. Veel plezier.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 LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. Thank you for being here. Groton, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at rafaelgroton.com.